Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China leidt wereldwijd tot rode cijfers op de beurzen. De AEX stond net op ruim 3% verlies. Wall Street opende vandaag een half procent lager nadat er gisteren al ongeveer een procent werd verloren. En ook de beurzen in Azië verkeerden in zwaar weer.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 Twee uur na een aardbeving in zee bij de Indonesische eilanden Sumatra en Java zijn er nog geen vloedgolven gemeld. Het centrum van de beving met een kracht van 6,8 lag op zo'n 43 kilometer diepte. Voor het kustgebied van de West-Javaanse regio Bantam werd een tsunami waarschuwing afgegeven. Mensen moeten dan zo snel mogelijk naar hoger gelegen gebieden gaan. In de regio was in december ook een tsunami door een vulkaanuitbarsting van de Anna Krakatau tussen Sumatra en Java. Toen raakten 40.000 mensen dakloos. En de politie in Griekenland heeft 129 ton aan illegale sigaretten in beslag genomen. Smokkelwaar werd bij toeval ontdekt door agenten die op zoek waren naar drugs. In drie pakhuizen in het midden van het land werden ook machines gevonden... waarmee 2500 sigaretten per minuut kunnen worden gemaakt. De illegale sigaretten waren van een groep criminelen... die ze in heel Europa wilden verkopen. Als dat was gelukt was de Griekse staat 5,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. Tien mannen zijn aangehouden voor de illegale sigarettenhandel. Het weer tot slot. Een gebied met buien, soms met onweer, trekt richting het zuidoosten. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Tussendoor kan ook nog heel even de zon schijnen. Morgen eerst nog een enkele bui. Daarna droog met af en toe zon. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een op de A7 Hoorn, richting Friesland tussen Den Oever en Kornwerder Zand, 3 kilometer met een 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is er één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en z zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu het weekend in.